Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Reisorganisatie TUI moet stoppen met het vliegen met lege vliegtuigen. Dat vinden mensen die in de buurt van Eindhoven Airport wonen. TUI vliegt vanaf dat vliegveld naar Griekenland, maar de toestellen staan geparkeerd op Schiphol. En dus vliegen ze eerst leeg van Schiphol naar Eindhoven, om daar vervolgens de vakantiegangers op te halen. Belachelijk vinden omwonenden, het is slecht voor het milieu. In de Zeelandhalle in Goes komt een noodopvang voor ruim 300 asielzoekers. Het COA is hard op zoek naar opvangplekken omdat het aantal asielzoekers, uit onder meer uit Afghanistan, flink is toegenomen. Bij opgravingen in de nieuwe kerk in Delft zijn ongeveer 200 skeletten gevonden. Archeologen gaan de komende tijd onderzoeken uit welke tijd de begraven mensen komen en wie ze waren. Hopelijk kunnen we met dat DNA-onderzoek toch namen koppelen aan individuen. En dan wordt het uh, ja, extra interessant. De grafkelder van de Oranjes wordt uitgebreid en daarom worden oude graven weggehaald. Een gymschoen gemaakt van Lego blokjes. of eentje met naaldhakken. In het Stedelijk Museum in Almelo kun je 150 paar sneakers bewonderen. in een speciale tentoonstelling over de schoen. Volgens de museumbaas is zoiets uniek. De eerste ook in Nederland uh, over de sneaker. En uh, we hebben een groot ander museum. Uh, maar die zit in het buitenland. in het Design Museum in Londen. die nu ook zo'n tentoonstelling heeft. Dus nou ja, we zijn gewoon helemaal hip hier in Almelo. De sneakers zijn nog tot half januari te zien in Almelo. Het weer, het lijkt wel zomer met veel zon en 24 tot 28 graden. Morgen neemt de bewolking toe en vallen er vooral in het oosten buien. Het kan nog wel 27 graden worden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden door werkzaamheden op de A7 Herenveen richting Hoorn... bij den Oever 2 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zeel luister plezier. I still have faith in you. I see it now. All these years, that faith lives on. Somehow, there was a union a of heart and mind, the likes of which are rare and also hard to find. Do I have it in I believe it is in there, for I know I hear a sweet song in the memories we share.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 Ik ben vandaag begonnen met een nieuwe plaats van Abba. Ja, wie had dat kunnen denken? Ik heb nog steeds vertrouwen in je. I still have faith in you. En we gaan door met iemand die pas overleden is... maar die ook heel veel indruk heeft gemaakt. En zeker in Griekenland. Mikis Theodorakis met Zorba Dans. me down So much time. time De instrumentaal van de week door Hans Wassenaar. De instrumentaal van de week is van Tol en Tol. En dat is een Nederlandse voormalige popduo bestaande uit de Volendamse broers Kees en Thomas Tol. Begin 1990 stonden zij twee weken op de eerste plaats van de Nationale Hitparade met de nummer Eleni. Ook in het buitenland werd het meteen een hit. Kees en Thomas Tol maakten lange tijd deel uit van de formatie BZN. De eerste was zelfs een van de oprichters. De laatste was tevens componist van de Volendamse groep. In 1988 stapte de broer Tol kort na elkaar uit BZN en samen gingen ze verder. Ook in het buitenland waren ze populair, met name in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Ik heb gekozen voor de voel. Can We waren de Beach Boys met Kokomo. Hobbyavond glas in lood snijden. Onder leiding van Marjolein OVA. Vanaf woensdagavond 6 oktober. Half acht tot 10 uur. De kosten 3,50 per avond. Du das der Sturm beginnt ein bisschen frieden ein bisschen sonne Naar het leukste radiostation van Nederland. Wheel oh, oh, hey, oh, hey, oh. of crucial people, original king of a talking on the microphone. Yes, we come like El Capone when we sing. Nobody has sex on the beach.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 I do look for in als Spoon met Sex on the Beach. En start op 9 september van 10 tot 12 of van half 1 tot half 3. Windows 10. Voelt u zich nog niet helemaal thuis in Windows? We behandelen de belangrijkste nieuwe kenmerken van Windows 10. Zoals het startscherm met de tegels en de apps, de privacy en de e-mail. Well, dramatic. What's breeze lightning? We breeze, breeze, breeze lightning. We breeze, breeze, breeze lightning. We breeze, breeze, breeze lightning. We breeze lightning. Lightning. lightning. I got you. Them both flying. een schaap het niet koud als het net is geschoren? Een schapenvacht isoleert goed. Hij beschermt zijn eigenaar niet alleen in de winter tegen de kou, maar in de zomer ook tegen de zon, weet schapenscheerder Johan Vermunt. Waarom laten we die vacht dan niet lekker zitten? Een schapenvacht blijft groeien, legt Vermunt uit. Het wordt steeds zwaarder om al die wol te dragen. Bovendien kunnen er beestjes in gaan zitten. Daarom gaat de dikke jas er minstens één keer per jaar vanaf. Als schapen net geschoren zijn, zijn ze gevoelig voor weersomstandigheden. Je moet ze na het scheren beschutting bieden. Zeker als het vriest of regent, zegt Vermunt. De meeste schapen krijgen na hun scheerbeurt in mei en juni. Ze moeten daarna in de schaduw kunnen staan. Schapen worden ook wel in de winter geschoren, vlak voordat de lammetjes krijgen. Vermunt... Zegt van een geschoren schaap kun je de lichamelijke conditie beter in het oog houden. Er zit dan geen wol in de weg. Gelukkig staan ze dan op stal. Maar zelfs daar kunnen ze het nog best koud hebben. Vermunt, ik heb in de winter wel gezien dat de schapen na het scheren tegen elkaar aan liggen voor extra warmte.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 Ik zou best nog wel een keertje met die De naar Aden willen kijken. In het zuiderpark de lange zee, een warme wort, super, als om je heen. Lekker kankeren op Tiju de van der Burg en die lange van ja, Vianney. Want bij elke lage bal, dat duikt die erkel, dat steef vast overheid. Oh, Ouden mooie stad achter de dunnie De schilderswerk, de lange poten en het plan Oude Haag, ik zou met niemand willen rally. Met een gaat hullien, als ik geen hagen nee zou zijn Ik zou best nog wel een keertje, net als vroeger. Een nachtje hier willen stappen, op mijn boeg een werfje halen en daarna dansen in de marathon. En afloop op het restwerkse ze een harekje gaan hoppen De dag daarna een kater dus naar schijven dingen, lekker pakken in de zon. Oh oh Den Haag, Mooie stop. De, de schilders weg De lange poten En het plein oh, oh Den Haag Ik zou met niemand willen rally. met nee gaan rally Als ik geen hagen nee zou zijn Ik zou best nog wel een keertje dat leg ik toch de droom in? Want Den Haag is door die zo veranderd. Van mij toch fout vlucht. Dat nieuw Babylon, moest dat dat trouwens eigenlijk nog wel zo nodig komen? Zo komt die oude waar op de verf op dus never nooit meer terugheen. Oh, Den Haag. Mooie stad achter de denier. Ik mijn potie en het plef, ook oh, oh, den haag, Ik zal met niemand willen ries. Meteen gaan hellie als ik geen hagen nees zal zijn. Meteen gaan hellli als ik geen hagen nees zal zeggen. Meteen gaan hellli. Als ik geen hagen zo zal zij vervrijzend, rendverletten, optimaal zie f hem. Jubebe is officieel een nummer van het popduo Sonny and Cher. Het werd in 1965 uitgebracht. ub 40 heeft het lied gecoverd. Dat gebeurde ruim 20 jaar later in 1985. Ellie Campbell, de zanger van ub 40, zong het liedje samen met de Schotse zangeres Chrissy Heinde. Het kwam op nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en nog veel meer landen. Hoewel deze twee landen qua muziek en hitlijsten toch wel belangrijkste zijn. De versie van UB40 is een beetje meer reggae dan die van Sonny and Cher. Het was een van de twee nummers één hit van Chrissy. Het lied werd live gezongen tijdens een liefdadigheidsconcert van Nelson Mandela... om hem te bevrijden. Bij het concert waren vele wereldstellen aanwezig... zoals Whitney Houston, Joan Emmett Trading, Bruce Springsteen en nog veel meer. Het was ook een van de grootste hits van UB40 na... I Can Help Feeling Still In Love You... Red White Wine en Kingston Town. Hier is UB40 en Chrissy Heinde met I Got UB. <music>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 turn me inside out and round and round. Instinctively you get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 Turn me